Het NOS-journaal. Lissabon Thomasen. Vanavond overleg G7 over schuldencrisis. Nu ruim 18 miljoen binnen op Giro 555. En winst Ajax, verlies PSV in eerste ronde Eredivisie.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 Bewoners gooiden met benzinebommen, staken twee politieauto's en een dubbeldekker in brand en vielen winkels aan. Die werden geplunderd en in brand gestoken. Bij de rellen raakten 26 agenten en drie betogers gewond. Uit Syrië komen opnieuw berichten over aanvallen van het leger op steden in het midden en oosten van het land. Volgens onbevestigde berichten zijn daarbij meer dan 30 mensen om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat een stad in het oosten van het land vanochtend vroeg van vierkanten werd aangevallen door tanks...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 ADO de Den Haag tegen Vitesse eindigde in 0-0. De wedstrijd NAC-FC Twente is nog aan de gang. Het weer vanavond enkele opklaringen. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen buien. Morgen en overmorgen is het herfstachtig. Er is veel bewolking en er trekken veel buien over het land. De wind draait van het zuidwesten naar het westen en het blijft stevig waaien. Het wordt maximaal 18 graden. Awb verkeersinformatie Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat voor Marhezen een file van 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. Maar de rijstroken zijn weer vrij. De N256 Groes-Syric-C is de weg bij de Zeelandbrug in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een ongeluk. Ik wou dat het vroeger zo had gekund. Studeren zonder al die overbodige ballast. Puur gericht op de praktijk. Waar je de volgende dag al iets mee kunt. Kijk.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 Nogmaals, goedemiddag. Het is al een minuut of acht geleden. Maar de grote vraag is natuurlijk, zat hij of zat hij niet, Bas Tichelen? Het grote antwoord is hij zat. 1-0, e de penalty benut door Janko. En zo staat de Twente na nu dik een half uur op voorsprong in Breda. Nou hebben we nog eens naar de herhaling gekeken. Toen eigenlijk snel tot de conclusie gekomen dat de penalty ook voorkomen terechtgegeven was. Daar leek gek genoeg in de eerste aandacht nog wat twijfel over. Maar je ziet in de herhaling toch vrij duidelijk dat Jordi Buis, een van de nieuwe gezichten dus bij NAC, nou echt... Ongecontroleerd naar de bal komt glijden. Daarbij ongetwijfeld probeert om de bal weg te spelen, maar die niet raakt. Wisserhof wel. En ja, dan is er maar één straf. voorkomen terecht de strafschop dus gegeven. Janko benut. En tien minuten voor rust inmiddels aangekomen. Deze wedstrijd staat Twente in Breda op 1-0. United tegen City 2-2. Wat is er eigenlijk aan de hand als het gelijk blijft, uh, Frank Vliet? Ja, dat moeten we maar eens gaan, uh, gaan bekijken. Normaal gesproken, als het gaat om bekerwedstrijden, dan. Uh moeten moet de wedstrijd opnieuw worden gespeeld. Maar daar lijkt me in het overvolle schema... voor dit soort gelegenheden niet echt de mogelijkheid toe. Dus er zal toch een winnaar moeten komen. Maar uh, misschien dat ze een regel hebben. Uh, ik heb het eerlijk gezegd niet eens, uh, niet eens uitgezocht. ervan uitgaande dat één van de twee uiteindelijk toch wel zal winnen. En daar hebben ze nog een kwartier de tijd voor uh, trouwens. Dus ik ga dat zo eens even uh, rustig, uh, rustig bekijken. Maar voorlopig Manchester United... Uh, uh, uh, wel flink sterker dan City in die tweede helft. City komt nu weer een klein beetje terug in de wedstrijd. Heeft ook wat meer balbezit. Want in het eerste gedeelte van de tweede helft was het eigenlijk alleen maar United wat de klok sloeg. Maakte ook twee goals. Dus zo gek is dat op zich niet. Maar de ploeg van Nigel de Jong komt nu weer een klein beetje terug in het duel. En gelijk is het op dit moment. Manchester City scoorde twee keer voor de pauze en United scoorde twee keer na de pauze. We hebben nog een kwartier te gaan. Het is 2-2 en als het goed is, ik ga eigenlijk uit van direct strafschoppen na 90 minuten. Maar ik zal het voor de zekerheid nog even checken. Maar met Summer Night City... Heeft de Twente de zaken nog steeds onder controle daar in Breda, Bas Tichler? Jawel, wel redelijk. Er is één speelde van NAC geweest. Dat uh, was een minuut of anderhalf geleden. Schot van Matthew Amoa dat uh, vanaf 25 meter werd afgevuurd op het doel van Boske. Bal halve meter over. Dat is wel, het was wel aardig schot, dat kan die ook. Is opnieuw aan de bal nu trouwens Amoa en daar komt Schilder ook mee. En die zou ook kunnen schieten, die kan dat ook. En die doet dat prachtig op de vuisten van Boske. Die zich wat lijkt te verkijken eigenlijk op daar waar de bal precies terecht gaat komen. Hij is eigenlijk al in de lucht. Dan lijkt de bal van Koers te veranderen. En moet hij, terwijl hij er met zijn lichaam eigenlijk al voorbij is. Een beetje raar stompen, maar het loopt goed af. Sterker nog, aan de andere kant is Twente weg met de Jong. Vanaf de linkerkant in de tegenstoot. Janko kiest positie. Ook Brian Ruiz is mee. Die wordt nu aangespeeld op een meter of 25 van het doel van Ter Rauwelaar. Dan is Willem Jansen de man die de bal moet krijgen. Op het punt van het strafopgebied. Kort 1-2 met Ruiz. Maar kijkt Jansen, kan die bal in de richting van Janko? Dat is wel de bedoeling. Komt op de borst van Janko, die dan het strafopgebied weer uit moet. Dan de bal verspeelt aan Bonaventia, die in één keer paast in de richting van Amoa. Maar ja, meer dan in de richting van Amoa is het ook niet. Want de bal is behoorlijk uit het lood. Gaat over Amoa heen, gaat over Bengtson heen. En komt dan voor de voeten van Sander Bosker. 41ste minuut loopt in deze wedstrijd. Janko is de enige die scoorde, deed dat vanaf 11 meter. Dat is al de tweede strafschop die hij benut in dit seizoen. Nadat hij in de thuiswedstrijd tegen Varsloei ook al scoorde van 11 meter. Kortom, die kan dat wel. En deed dat dus ook nu. 1-0 voor Twente. Nog 4 minuten te gaan in de eerste helft. Frank Wielheid bij United tegen City. 2-2. 2-2, en nog 10 minuten te gaan. En uh, om antwoord te geven definitief op je vraag... want ik zei het uh, vlak voor het einde van de vorige uh, flits... als het aan 90 minuten nog steeds 2-2 staat... dan gaan we gelijk strafschoppen nemen. Dat soort regels dat, uh, verandert regelmatig in de strijd... om de community shield, zoals de naam van uh, de, de schaal die je krijgt... Ook een aantal keren veranderd is. Dus er is ook een periode geweest dat als het gelijk was dat dan beide ploegen een beker kregen. En er is ook een periode geweest waarin er eerst nog een verlenging was. Maar het is altijd wel zo geweest dat deze uh, beker beslist werd op dezelfde dag. Dus het is niet de regels zoals dat gaat normaal gesproken bij het uh, bekertoernooi. Er moet een winnaar komen. En vandaag komt hij dus na 90 minuten plus penalties. Mocht dat nodig zijn voorlopig... Uh, Manchester United dat uh, het beste heeft in de wedstrijd op dit moment. En de bal uh, achterin even rondspeelt. Daar waar uh, nu Phil Jones en Johnny Evans staan. En met die twee centrale verdedigers en daarvoor Tom Cleverley... is uh, het, het centrale blok, verdedigend zeg maar, ongeveer tien jaar gemiddeld uh, gezakt. Nu Vidic, Ferdinand en Carrick daar weg zijn. Dat was een drietal dat het uh, net boven de dertig hield qua gemiddelde leeftijd. En die drie jonkies die houden het net boven de twintig. En tot nu toe gaat dat prima, want United is alleen maar aan het aanvallen. Nu ook weer over de linkerkant. Het zoeken een beetje naar Rooney. Maar die wordt niet gevonden door Rafael. Inmiddels ingevallen in deze wedstrijd. Uiteindelijk wordt wel gevonden Welbeck. En die maakt dan de overtreding. Gaat hangen op zijn tegenstander. Richards is dat. Wordt teruggefloten door Phil Doubt. En dus mag City de, de vrije trap zo gaan nemen. Tegen de achter, eigen achterlijn aan. Bij de cornervlag in de buurt aan de rechterkant. Gaat die vrije trap uh, zo genomen worden? Eén ding is zeker. Richards gaat zich daar zeer zeker niet mee bemoeien. Sterker nog, Joe Hart gaat uh, de vrije trap nemen voor uh, City. Om die bal zo ver mogelijk bij hem vandaan te krijgen. Want uh, het mo moment dat City weer een klein beetje deel nam uh, aan die wedstrijd in de tweede helft... is ook wel weer voorbij hoor. United heeft de touwtjes behoorlijk stevig in handen genomen. En gaat nu via Phil Jones uh, van centraal achteruit weer proberen de volgende aanvallen op te bouwen. Cleverly... Vervolgens Kaatsen met Evans. Dan hebben we die drie jonkies uh, achterin in ieder geval gehad. Krijgt Evans de bal weer terug. Gaat uh, terug richting de doelman. De Gea, ook al zo'n jong mannetje bij United. De toekomst, daar wordt dus ook aan gedacht bij United. En dat haalt uh, uh, Ferguson ook voor een belangrijk gedeelte uit de eigen jeugd. Behalve dan uh, die... Uh, die doelman en Jones. Daar komt City toch nog eventjes door, dacht ik, via het, via het midden. Maar dat wordt allemaal in de kiem gesmoord door de verdediging van United. We hebben nog 7,5 minuten spelen. Stand 2-2. Slotfase eerste bij NAC Twente, Bas Tichelen. Dikke minuut nog officieel. Twente nog altijd op een 1-0 voorsprong. We liepen het de strafschop van Janko. En voor de fanatici onder u uiteraard. Het is al de derde strafschop van Janko dit seizoen. ook in de Johan Cruijffschaal scoorde hij van 11 meter. Dat doet hij dus graag. Dat doet hij makkelijk. En de bal bezit via Wiskeroff, de hoogte van de middenlijn. De opening gevonden bij Cornelis. nou ja, wat heet opening? De bal gaat eigenlijk gewoon 20 meter breed. En Wiskerhoff krijgt hem dan terug. Nou zou die wel naar Jansen kunnen, naar het midden. Dat gebeurt ook. Jansen moet nu lopen met de bal, want dan ligt ruimte. Luiks moet uitstappen, dan gaat de bal naar Janko. Die krijgt hem niet onder controle. Brama probeert hem dan te heroveren. Dat lukt niet. Jansen zelf gaat naar de grond. En dan zegt uh, daar waar Nak wil uitverdeden. De schrijft de Makkelie die er bovenop staat en dat goed gezien moet hebben. Dat Bonifacia een overtreding heeft gemaakt in dat duvel. En uh, dat lijkt me inderdaad correct dat hij Willem Jansen daar een klein duwtje heeft gegeven. Vrij schop 20 inmiddels genomen. Ruiz zet de bal voor vanaf de linkerkant. Wisscherhoff, over een kans die de bal uh, echt op het welbekende presenteerplaatje krijgt bij de tweede paal. Want bij NAC zijn wel verdedigers, maar die letten allemaal op waar Janko is. En niemand heeft oog voor Peter Wisscherhoff. En dan kun je dus nu concluderen dat dat heel terecht is geweest. Want hij krijgt de bal echt voor het intikken bij de tweede paal. Op een meter of vier van het doel, maar maait er eigenlijk langs. Boosheid en frustratie bij het teruglopen merkbaar bij de Twente aanvoerder die zich natuurlijk realiseert. Dat je dit soort mogelijkheden niet zo vaak krijgt in de wedstrijd. En dat je vlak voor rust je ploeg op 2-0 had kunnen tillen. Dat zo'n middag er dan toch echt anders kan uitzien. Extra tijd gaat in een minuut nog te gaan. We hebben wat oponthoud gehad, niet al te veel. En in de laatste seconde van dit eerste bedrijf zet Lurling nog een bal voor. Het doet daar in ieder geval een poging toe. En versiert dan, omdat er verdedigd wordt door Cornelis en de bal via de rechtsback van Twente over de achterlijn gaat, nog een hoekschop mee. En dat betekent bij de tweede hoekschop die Nak in deze wedstrijd neemt, dat de ploeg uit Breda nog één keer in die laatste seconde van het eerste bedrijf de lange mensen mee naar voren mag sturen. Luiks mee, Buis. Zie ik niet, maar moet dan normaal gesproken er ook staan of gaat hij de corner nemen? Dat is het geval. De hand omhoog en dan uh, maar eens kijken of die bal in de buurt van het doel van Bosker kan komen. Die blijft staan, komt die bal bijna voor de voeten van Luix. Die krijgt hem wel, maar moet dan om zijn as draaien en wil de bal meegeven terug aan Bonifacia. Die bij de tweede paal de bal eigenlijk terugkopte, maar die kan die bal onmogelijk onder controle krijgen. Het was Amoa trouwens bijna erin ziet, maar wat doet het er toe? De bal is over de achterlijn gegaan en Bosker... Mag een doeltrap gaan nemen voor FC Twente. In de wetenschap dat deze eerste helft nog een seconde of tien zal duren. En dat dus normaal gesproken als hij de bal in de richting van de middenlijn heeft geschoten. makkelijk op zijn fluit zal blazen en zeggen rust. En dan komen we tot de conclusie dat Janko de enige is die scoorde. Dat hij dat deed vanaf 11 meter na 27 minuten toen buis een overtraining had gemaakt op Wisselhof En zo was het. Mary van Credence Clearwater Revival. De trainer van de graafschap. dat vorig seizoen als 14 eindigde. was Kalezic. maar die moest vertrekken. en toen kwam van Go Andries Ulderink. Dat was de nieuwe man. en die kreeg meteen Ajax. op bezoek met de graafschap. 1-4 werd het. ja, dat valt nog mee. als je nagaat dat de laatste jaren. Ajax daar met veel grotere cijfers won. Jan Roos, praat met die Andries Ulderink. Heb je nog kunnen genieten van deze wedstrijd? Nou, de eerste half uur heb ik zeker genoten. Ik vond dat we de eerste half uur het Ajax knap lastig hebben gemaakt... in het verstoren van de opbouw. We wisten daar een aantal keren de ballen voor over. We wisten de nodige kansen creëren. Ja, na een half uur werd het genieten langzamerhand wat minder. En ja, goed, uiteindelijk aan het eind van de rit mag je in de laatste kwartier... minuten blij zijn dat de schade beperkt blijft. Hoe komt het dan, die omslag op een gegeven moment na een half uur... dat jullie niet meer kunnen drukken, niks meer creëren eigenlijk... dat Ajax de wedstrijd in handen heeft? Waar zit hem dat in? Nou ja, goed, niet meer creëren. Ik vond nog wel dat we een aantal momenten hadden. Vrij snel naar rust hadden we nog een kans via Rijdel. Maar de laatste 25, 30 minuten vond ik dat we te veel de lange ballen zochten. We zochten het zelf niet meer in het voetballen. Waardoor we ja, na 1, 2 passen de bal weer verloren. Dat kost enorm veel kracht. Zeker tegen Ajax die de tweede half tactisch iets anders uh, uh, deed. Daar hadden we enorm veel moeite mee. Ja, dan kom je van, uh, van het kastje naar de muur te lopen. En dan ben je blij als je de bal hebt. Maar ja, als je binnen 1, 2 passen weer kwijt bent, dan uh, moet je weer lopen. En uh, dat, dat brak ons de laatste kwartier 20 minuten zeker eens op wat leert deze wedstrijd jou? De eerste echte competitiewedstrijd onder jouw leiding bij de Graafschap? Nou ja, kijk, het, de eerste half uur heeft aangetoond hoe wa, wa, de ploeg in staat is. Ik denk dat we conditioneel fysiek op een behoorlijke niveau zitten. Dat kan zeker nog wat beter. Maar ik vind dat we er behoorlijk goed, goed opstaan. Je ziet dat die ploeg enorm bereid is om tot het uiterste te gaan. Ik vind ook dat we een paar goede momenten van voetbal hebben gezien. Dus wat dat er gaat, denk ik dat we er heel aardig op staan met de graafschap. Prognose, is die anders na, na deze wedstrijd tegen Ajax? Wat heeft de ploeg jou nog verder geleerd vandaag? Nee, nou goed, kijk, uh, uh, nou, verder geleerd, kijk, uh, niet zo heel veel uh, aparte dingen. Uh, dus, dus de dingen die op het veld gebeuren, dat, dat weet je. Een aantal spelers hebben mij positief uh, verrast. Greco Brijnburg, uh, Sofiane uh, Ella Asnowie, twee jongens die het uitstekend hebben gedaan. Ted van der Pavel hield zich uh, goed staande. Dus wat dat er gaat, uh, is het meer een bevestiging van dat een aantal jongens... Uh, uh, zich uitstekend aan het aanpassen zijn aan het uh, divisieniveau. André Zulderink, hij is de nieuwe trainer van de Graafschap... en zag zijn ploeg met 4-1 verliezen van Ajax. Ja, het worden toch strafschoppen, denk ik, Frank Wieland? Daar lijkt het wel op, want we zitten in de blessuretijd van de wedstrijd... onder Community Shield tussen Manchester United en Manchester City. Stand 2-2. Maar uh, United probeert die wedstrijd nog wel te beslissen in de reguliere speeltijd. Hoewel die erop zit, vier minuten extra tijd krijgen we erbij. En dat heeft alles te maken met niet zozeer dat het spel hard is... of dat er veel oponthoud is geweest vanwege blessures. Maar je mag aan beide kanten zes keer wisselen in deze wedstrijd. En dat heeft United bijvoorbeeld al een keer of vijf gedaan. Net Berbatov in, tegen het einde van de officiële speeltijd erin gebracht. Hij was de vijfde wissel aan die kant. En City heeft drie wissels gepleegd. Nou, dan kom je al gauw in de richting van een minuutje of vier extra tijd... En uh, nu uh, zitten we daar dus in. En bij City zouden ze al wel blij zijn. Als je kijkt naar uh, die tweede helft... dat ze nog uh, op strafschoppen uh, mogen gaan beslissen. Want uh, de Community Shield is dan weliswaar net als overal de Supercup... niet de meest gewilde prijs. Maar als het City tegen United is uit Manchester... dan moet er natuurlijk sowieso gewonnen worden voor het publiek. Want iedere confrontatie... of dat nou een soort van half vriendschappelijk of officieel... voor de competitie is of waar dan ook... Dan, dan gaat het er ook echt om. En Rooney die heeft ook al aangetoond dat hij serieus voor de overwinning wil gaan. Ook nog in de slotfase. Maar voorlopig de ingooi voor City. Via Richards. Die kan redelijk ver ingooien. Is op zoek naar Zeko. Zeko die ook nog in de slotfase van, de, van deze wedstrijd een goede kans kreeg. Uit te draaien kon geen kracht zetten. Dat was een beetje zijn probleem. Daardoor werd het een gemakkelijke roller voor De Gea om op te rapen. De doelman van United. Maar hij kreeg wel een vrije schietkans uit het draai. Die Zeko om de wedstrijd te beslissen vlak voor tijd. En nu de vrije trap voor City. Halverwege de helft van United. En iedereen die een beetje lengte heeft. En dat zijn er nogal wat mee naar voren om, David Silva, uh, om voor David Silva als een soort van doelwit te zijn. En City heeft al eerder gescoord uit de vrije trap. Opende daarmee de score in deze wedstrijd. Die bal valt en wordt uiteindelijk weggewerkt door Rooney. Die is meekomen verdedigen. Hard naar voren geschoten. Daar hoort dan een aanvaller te staan. En die is daar ook uiteindelijk. Nani gaat nu alleen naar een misser van Richards op de doelman af. Gaat om de doelman heen. En we krijgen... Geen strafschoppen, Ronald, want Nani beslist de wedstrijd diep in de blessuretijd in het voordeel van United. Hoe is het mogelijk dat deze wedstrijd zo heeft kunnen omdraaien? United voor de pauze was wel beter, had wel meer balbezit, maar kon niet echt een vuist maken tegen City. En kreeg ineens uit een de vrije trap de 1-0 tegen en vlak voor de pauze uit een droog schot van Zeko de 2-0. En toen leek die wedstrijd gespeeld, ook omdat Ferguson toen ineens drie jonkies in het veld bracht... Maar daarna ging het echt lopen bij United. Was het de baas op het veld. En scoort het nu dus door een enorme fout achterin. Van uh, Compagnie is het die uh, de, de fout maakt. Ik dacht dat het Richards was. Maar het is de Belg. Compagnie die de fout maakt. En uiteindelijk is Hart daardoor uh, kansloos. Compagnie gaat niet vol voor de bal. Is eigenlijk eerder bang voor de confrontatie met Nani. En Nani gaat makkelijk om Hart heen. En beslist zo de wedstrijd in het voordeel van United. Geen penalties dus, we hebben het allemaal keurig opgezocht. Maar uh, we kunnen het onthouden voor het volgende jaar. Hoewel dan de regels ongetwijfeld weer een klein beetje <laughs> zouden kunnen zijn aangepast. Hoe dan ook, Ferguson, Meulensteen, Nani en alles wat een rood shirt aan heeft op Wembley is blij. Want United gaat de uh, Community Shield, de Charity Shield of de Supercup, hoe die ook heet. Hij heette vroeger de Charity Shield, dat is in 2002 veranderd. United gaat hem winnen dankzij drie goals na de pauze tegen twee voor de pauze van Manchester City. Het is 3-2 vlak voor tijd.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 You say you wanna set us free, but when we're free, a box is in.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 Het is onstuimig. Landinwaarts staat een matige tot vrij krachtige wind. Windkracht 4 tot 5. En aan zeeën op het IJsselmeer krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Er trekken enkele buien over, in het zuidwesten en in het noordoosten van het land. Maar op de meeste plaatsen is het nu droog met stapelwolken en af en toe zon. Vanavond neemt de buigheid af, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. En dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen begint dan de dag op de meeste plaatsen droog... maar in het westen dienen zich al snel weer buien aan. In het binnenland ontstaan er vooral in de middag buien. Daarbij kan het ook onweren. Het is morgen koel cool, met een graad of 18 als maximum temperatuur. Opnieuw vrij veel wind uit het zuidwesten tot westen. Matig tot vrij krachtig. Aan de kust krachtig windkracht 6. En in de middag en avond in het waddengebied een harde wind windkracht 7. Dinsdag is het ook koel cool, met 17 graden. Veel bewolking en een enkele bui. Woensdag is het wat beter weer, vrijwel droog, wat zon en ook wat minder koud. Het blijft echter wisselvallig. Nog een 25 minuten langs de lijn en u krijgt straks het overzicht van het Nederlands voetbal. Maar We beginnen in het buitenland voetbal langs de lijn. In het duel om het Community Shield in Engeland stonden in Londen twee clubs uit Manchester tegenover elkaar City en United. City stond na één helft nog met 2-0 voor. Lescott en Zego passeerden de nieuwe United-doelman de Jeya. De Spanjaard moet Erwin van der doen vergeten... maar maakte nog een onzekere indruk in het doel van United. Kort na rust bracht Smalling de spanning terug in de wedstrijd... en daarna rolde Nani een prachtige aanval van United af en was het 2-2. En in de allerlaatste minuut van de blessuretijd... profiteerde de Portugese Nani dus ook nog van een fout in de verdediging van City... en bezorgde United daarmee de eerste prijs van dit seizoen. In Duitsland, dit weekend alweer competitie voor Bayern München... betekent dat uh, een nieuwe ronde, een nieuwe kansen op een kampioenschap. Met Arjen Robben in de basis is Bayern om half zes begonnen... en de wedstrijd tegen Borussia Gladbach en het is nog 0-0. Eerder vanmiddag versloeg Mainz op eigen veld Bayern Leverkusen met 2-0. Klaas-Jan Huntelaar maakte met Schalke 04 een valse start. De ploeg uit Kelsenkirchen verloor gisteren kansloos 3-0 van Stuttgart. Landskampioen Borussia Dortmund won vrijdag al 3-1 van HSV. Net als in Engeland ging de strijd om de Italiaanse Supercup... tussen twee stadgenoten. Alleen moesten Inter en AC Milan niet naar Londen, maar helemaal naar China. AC hield de beste herinneringen over aan dat reisje... want de ploeg van Mark van Bommel, Clarence Seedorf en Urbi Emanuelsson won met 2-1. Bij Inter stond Wesley Snyder in de basis. Hij scoorde zelfs nog. Luc Castaños viel 10 minuten voor tijd in. In de Schotse competitie won Celtic de uitwedstrijd bij Aberdeen met 1-0... dankzij een doelbind van Anthony Stokes. En bij Celtic ontbrak de Nederlander Klen Lovens. Hij liep afgelopen week tijdens de training een hamstringblessure op... en is zeker zes weken uitgeschakeld. En van het buitenland van Schotland gaan we naar het binnenland. Breda, Bas De tweede helft is in gang gezet een drie kwart minuut geleden... NAC en Twente. Twente staat op 1-0 door de goal. De benutte strafschop na 27 minuten van Mark Janko... zijn derde benutte strafschop alweer van dit seizoen. Mak heeft de bal via Schilder op de helft van Twente. En ook Bonifacia meldt zich daar nu. Onder druk van de Jong krijgt hij wel de bal. Maar kan hij maar alleen maar terugkaatsen op de eigen helft naar Luijks. Die dan maar ongedekt komt met de bal. En paast ook naar Amoa. Die wil met zijn hoofd naar de bal. Kijkt denk ik een beetje tegen de zon in. Komt uiteindelijk niet met zijn hoofd bij de bal. Wisselhof die daar nog in de dekking staat. Trekt zijn hoofd dan denk ik op het laatste moment in. Zodat de bal gewoon over de achterlijn gaat. En Sander Bosker. De vervanger dus van de geblesseerde Michailov een doeltrap mag nemen. Sander Boske, 40 jaar jong, zeg ik dan maar. Nadat hij eigenlijk in de hele wedstrijd opa is genoemd door de NAC-supporters. Nou ja, dat had maar zo gekund ook. Opa, daar hoorden we het misschien heel zachtjes op de achtergrond. Dan londen ze blijkbaar na een helft roepen wel een beetje af. Pal bezit voor Twente via Janko in de middencirkel. En de opening dan door Jansen gevonden aan de linkerkant van het veld. Nou ja, wat heet? De bedoeling was Berghuis. De overname is er van Koenders, de rechtsbek van NAC. En dan moet Jozefzoon via de rechterzijde aan het werk Moet hij langs Tindalli zien te komen. Dat lukt eigenlijk niet. De voorzet die hij dan in gedachten heeft komt niet goed van zijn voeten. En tot ieders verbazing geeft scheidsrechter Makkelie dan een hoekschop aan Nak. Terwijl volgens mij zelfs de spelers van Nak dachten dat Jozefzoon daar de bal niet goed raakte. En er gewoon een doeltrap zou volgen. Komt er een hoekschop voor Nak. Twente klaagt niet echt. Nak denkt nou dit cadeautje pakken we dan maar uit. 47 minuten en een paar seconden op de klok. Twente leidt in Breda met 1-0. Een nak krijgt de mogelijkheid via de corner om gevaarlijk te worden. Buis mee, Luiks mee. De twee centrale mensen. Bal in de handen van Bosker. Die de bal vrij makkelijk kan vangen buiten het bereik van aanvallers van Nak. En dan eigenlijk naar voren kijkt en zegt: Goh, is daar iemand om snel een tegenstoot in te zetten? Maar er is niemand van Twente in de buurt, ook maar van de middellijn. Nu is Cornelissen daar als eerste gekomen. Die krijgt ook prompt de bal. Probeert dan een tegenstander, Lurling, voorbij te lopen. Dat doet niet. Cornelissen naar de grond. Lurling naar de grond. Scheidsrechter Makkeli zegt: zegt Doorspelen maar. En zo mag Nak weer overnemen via Bonifacia. Maar paast hij heel slecht. En wordt die bal weer opgevangen door Twente. Het gebeurt allemaal drie minuten in de tweede helft. Twente aan de leiding in Breda. 1-0 door de goal van Janko. Put loving hand out, to replace me you're on the runway track from the good i only painted a picture telling where we could be yeah like a heart in a touch with you you that give it away you had it till you took pick but i keep walking on keep open doors keep hoping for that the call is yours keep those on hold cause i don't wanna live in a broken home, girl i'm back Heet het nummer. Het is van Madcon, staat hier. Nou, ik ken het van heel vroeger. En toen was het van The Four Seasons en Frankie Valli. Toen klonk het trouwens beter ook. Was Tichler met uh, Nakt tegen FC Twente. Zevende minuut van de tweede helft. Nak gaat een ingooi nemen. Die door Schilder nu als een soort hoekschop in de, het strafschopgebied van Twente moet worden gegooid. Twente staat er al met 1-0 voor. Daar komt die bal. Wordt weggekopt door Twente via Willem Jansen. Dan zou eigenlijk Cornelis het de rest moeten doen. Die komt wel met zijn kruin bij de bal. Maar meer dan dat is het niet. Dan doet Ruiz de rest maar. Die trapt de bal richting de middenlijn. Dan staat van Twente eigenlijk niemand. Wordt de bal toch weer opgevangen door Nac via het Luiks. Die tot twee keer toe een kopnuvel van Luc de Jong wint. En uiteindelijk heeft Twente dan toch met een gelukje de bal terug. Luc de Jong is de beweging voorin. Draait heel mooi weg nu van tegenstander Schilder en levert de bal bij Ruiz. Ook Cornelissen komt nu vanaf de rechterkant. Ruiz draait naar binnen. Wordt even aangetikt door Lurling die daarbij de hulp krijgt van Modovatia trouwens. En dat levert Twente dan een vrij schop op. 10 meter over de middenlijn. Er is in de tweede helft eigenlijk nog niet al te veel gebeurd voor de beide doelen. Er is niet gewisseld ook. Dezelfde mensen nog altijd op het veld. Wel hebben de warme lopers zich gemeld. Bij Twente bijvoorbeeld Danny Landzaad. Brahma paas doet dat slordig in de richting van het strafhoopgebied van de NAC. Daar wordt de bal door Luix de andere kant weer op getrapt. Maar die eerste stand rolt van de middenlijn vrij snel weer prooi voor de tukkers. Ruiz laat zich even zakken en kan de bal terugschuiven op Wisselhof. Aan de rechterkant is Cornelissen aan de bal. Er is niets mis met uw radio, maar wel met de installatie hier in het stadion, zo te horen. Als Twente vrolijk doorgaat met aanvallen en Brama wordt weggestuurd het straftopgebied in. Maar uiteindelijk van de bal wordt gezet door Buis, die daarbij van Bonifacia de nodige assistentie krijgt. Wisselhof krijgt dan een verre trap van Nak verkeerd op zijn hoofd, kijkt tegen de zon in. Dan hebben we toch al een aantal mensen moeilijkheden mee zien hebben. Die kopt de bal dan over de zijlijn. En zo krijgt NAC de bal weer terug. Het is een beetje rommelig in de eerste acht minuten van deze tweede helft. Er gebeurt niet al te veel. En het is uh, zoeken. NAC zoekt naar een mogelijkheid om echt serieus terug te komen in de wedstrijd. En Twente zegt nou ja, dan willen we best even meezoeken. Maar niet te hard. 1-0 voor Twente nog altijd. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen met de graafschap tegen de landskampioen Ajax. 1-4, bij rust was het 1-2. De graafschap kwam zelfs voor door Van de Pavert. Soleimani maakte gelijk, Boerrichter 1-2. En toen kwam er een strafschop voor Ajax, die werd gemist door Sien de Jong. Dat was na ruim een half uur spelen. Na rust Soleimani en Theo Jansen bepaalden de eindstand op 4-1. Ajax moest even op gang komen, maar na die 1-0-8 stand kende de landskampioen geen problemen met de graafschap. Toch was die 4-1 volgens Frank de Boer, de trainer, nog te weinig. En dat leverde kleine irritaties op bij de Boer. Ik heb wel twee keer kaart uh, mijn rug tegen de bank uh, gebonkt eigenlijk. Want er is die penalty natuurlijk, daarna Dirk alleen uh, op de keeper. Ja, dan, je blijft dan maar 2-1. En je weet als het 3-1, dan is het waarschijnlijk gebeurd. En uh, Daar behaalde ik wel van. Maar aan de andere kant, uh, het is in ieder geval belangrijk dat je kansen creëert. Uh, maar we moeten wel beseffen dat je een tegenstander op dat moment uh, af moet maken. En uh, dat hebben we dan. We zijn, uiteindelijk gaat het, komt het dan wel goed. Bij Ajax viel Sien de Jong uit met een rugblessure. De graafschap had de vervelende eer om te openen tegen de landskampioen. Toch deed de ploeg van de nieuwe trainer Andries Uldrink het met name in het eerste half uur verdienstelijk. Uldrink putte ook voornamelijk kracht uit die eerste 30 minuten.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 of Jans zich daar echt mee bezig heeft gehouden? Ja, omdat mensen er dan vragen, maar anders niet. Ik bedoel, Hij maakt een keuze, daar kan ik niet tevreden mee zijn, denk ik. Maar ja, dat is de keuze die hij maakt. We hebben veel mensen die daar kunnen spelen. Ik ben de laatste keer er niet bij geweest. Ik weet niet of dat een reden is, maar hij had heel makkelijk kunnen zeggen... dat het niet zo was of wel zo was. En nu is het in het midden gelaten, dus zal ik die vraag krijgen. Maar hij maakt die keuze en die valt nu niet op mij. Misschien de volgende keer wel en uh, dan zullen we kijken. AZ-PSV eindigt in 3-1 aan 2-1 ruststand. Martens 1-0, 4 2-0, een hele mooie. Dries Mertens 2-1 en Elterdoor 3-1. Tweemaal geel was er en dus rood voor mooie Zander. Dat was acht minuten voor tijd, Mooie Zander is van AZ. AZ bezorgde PSV meteen de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen. De genadeklap kwam tien minuten voor tijd van de Amerikaanse spits Josie Elterdoor. De nieuwe link begon op de bank omdat hij eigenlijk nog geblesseerd is. Ja, yeah, ik you know, was overcoming een injury when I ik with the club zat. De club, de medische staf, did een great job om me get over het te krijgen. Ik word elke dag beter en Ik wilde op de pitch. Ik was enthousiast voor het team. Ik ben dankbaar dat de manager gave me een paar minuten gaf om daar te gaan en deel te vertelde dat hij nog niet helemaal hersteld is van een hamstringblessure. Maar de medische staf van AZ heeft hem klaargestoomd om 10 minuten mee te doen. AZ kreeg het na die 2-1 even moeilijk, maar lijkt na de voorbereiding en de Europa League al iets verder dan PSV.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 Het was uh, nog een moeilijk moment, want in de tweede helft uh, dacht PSV: we hebben een strafschop verdiend. Maar scheidsrechter Erik Braamhaar zag in een actie van Nick 4 geen overtreding op Wijnaldum. En hij gaf dus geen strafschop. Ik dacht dat hij zou fluiten, maar uh, ik hoorde niks. Ik keek achterom en uh, hij deed uh, zeg maar staal op. Dus, uh, normaal als ze geen strafschop geven, dan vinden ze het swap en dan krijg je geel. Maar ja, hij gaf geen kaart en hij gaf geen penalty. Dus ik zei tegen hem: uh, het was echt een penalty. Toen zei hij van: uh, nee, je ging. Uh, uh, heel makkelijk naar de grond. Dan zei ik: ja, dan moet je, dan Kijk ik straks maar op de beelden. En dan moet je ook gewoon eerlijk toegeven dat het de penalty was. En, maar ja, dat heeft hij net gedaan. Dus. Maar ja, dat is allemaal na de wedstrijd. Dus. Ja, daar schiet Wijnaldum. En daar schiet ook PSV helemaal niks meer mee op. Trainer Fred Rutte voerde twee opvallende wijzigingen... door ten opzichte van vorig seizoen. Abel Temata kreeg als linksback de voorkeur boven international Erik Pieters. En een Orlando Engelaar stond in het centrum van de verdediging... in plaats van Wilfred Bouwma. Rutten over die eerste nederlaag van het seizoen. Nou ja, kijk, ik zeg altijd van de, die eerste wedstrijd van het seizoen... daar win je of verlies je niet het seizoen mee, dat is absoluut... Uh... Zo zie ik dat niet uh, en zo beleef ik dat ook niet. Het is wel zo dat je, dat je wel moet gaan kijken... de manier hoe wij de goals tegenkrijgen. Dat is, uh, dat is niet van een, uh, van een vrij hoog niveau. En dan Ado Den Haag tegen Vitesse. Dat was en bleef 0-0. Het duel waar alles vooraf draaide om de naar Vitesse overgestapte... Sean van de Brom kreeg dus geen winnaar. De kop is eraf, misschien wel tot opluchting van die man... die Ado vorig jaar naar Europees voetbal leidde.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 over mij, vanuit het publiek. Dus uh, prima. En ja, uiteindelijk ben ik ook tevreden met het resultaat. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. En dat resultaat is dus één puntje. Dat Van der Brom daar tevreden mee is, heeft onder meer te maken met zijn krappe selectie. Een aantal spelers, onder wie doelman Piet Veldhuizen, is nog niet speelgerechtigd. We hebben het vandaag eigenlijk moeten doen met 11 uh, met spelers die we hadden. Dan moet ook nog je keeper uh, uitvallen. Dan moet je een 19-jarige jongen die nog nul de wedstrijd in de divisie heeft gespeeld, uh, erin gooien, ook nog een buitenlander is. Dus ik zie hoe hij dat gedaan heeft, is een groot compliment naar Marco Meritz. Uh, op de bank had ik alleen maar jongens van de belofte of de A-jeugd. Dan denk ik dat je, dat je hier best, best tevreden over mag zijn, absoluut. Ja, het wordt nog een leuke tijd tot 31 augustus, tot de transferperiode is afgelopen. Want ook bij ADO gaat het vooral over de selectie. Veel spelers staan in de belangstelling van andere clubs en zouden de komende tijd wel eens kunnen vertrekken. Trainer Marie Stijn weet daardoor nog niet precies waar hij aan toe is. Nou ja, goed, waar je aan toe bent is, is, de, is het feit dat je uh, het materiaal wat je, wat je vandaag op de lijst ziet staan... maar dat kan natuurlijk morgen veranderen. Dus zo heb ik er ook de hele, hele voorbereiding tegen aangekeken. De hele voorbereiding altijd in mijn achterhoofd gehouden van, uh, ja, misschien gaat die wel weg, misschien gaat weg. Weg en dan moeten we erop reageren. En, uh, maar vooralsnog is het nog steeds iedereen daar. Dus. Ja, dat waren de vier wedstrijden van vanmiddag. Straks de rest van gisteren. Maar eerst even wat er vanmiddag nog meer gespeeld wordt. NAK FC Twente, Bas Tiegler. Nog geen uh, serieuze kans gezien eigenlijk in de tweede helft. Zodat het na nu 60 minuten er al het 1-0 staat in het voordeel van Twente... door de benutte strafschop van Mark Janko in minuut 27 van dit duel... Twente heeft de bal nu via Janko. Die zich de hoogte van de middenlijn in de rug laat duwen door Buis. Dat klinkt gek, maar hij neemt de bal aan op de borst. En wacht eigenlijk tot dat Buis komt. Dat heeft Buis vanmiddag al een keer of 3-4 gedaan. Precies op dezelfde manier. En iedere keer krijgt Twente een vrije schop. Ja, dan ga je op een gegeven moment wel het gevoel krijgen dat het ook nu wel weer zal gebeuren. Twente met de bal dus via Wisseroff een vrije schop. En het hele spul schuift dan weer een paar meter op. Ik ben heel benieuwd of de zon nog een rol gaat spelen in deze wedstrijd. Twente en met name dan de keeper Bosker kijkt tegen de zon in. Die gaat natuurlijk lager en lager staan. En dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden bij hoge ballen. Jozef Zoon weg aan de rechterkant voor Nak. Van de bal gezet door Benson. Publiek boos is daar een overtreding gemaakt. Grensrechter geeft aan dat er gewoon een ingooi gaat volgen voor Nak. Scheidsrechter Makkeli moet daar maar op afgaan. Want staat zelf op zo'n grote afstand dat hij dat onmogelijk heeft kunnen beoordelen. En gaat er dan maar vanuit dat de grensrechter dat juist heeft gezien. Ingooi voor Nak, Koenders mee. 61,5 minuut gespeeld. Nak wil langzaam maar zeker toch in de buurt van het doel van Boske komen. En wil gevaarlijk worden. Koenders met een ingooi. Maar naar wie? Naar Schilder die zich komt aanbieden. De bal terug kan kaatsen naar Koenders. Veel meer is het ook niet. En dan de bal vervolgens zelf weer terugkrijgt. Schilder dan naar binnen draait. Zoekt naar ruimte op de schieten. Er komt die ruimte er nou eigenlijk niet. En wordt de bal gegeven aan Goudelje die hem verspeelt. En dan kan Twente gaan counteren met Janko en Luc de Jong. Die elkaar de bal toespelen. Maar Luc de Jong wil een tegenstander voorbij. Dat lukt niet. Dat is Luuk die er met de bal weer vandoor kan. Maar ook daar leidt Nak vrij snel balverlies. Zodat Twente weer kan overnemen. En aan de linkerkant via Luc de Jong balbezit houdt. De diepe bal op Ruiz is niet goed genoeg. Wel paniek nog bij het buis... die de bal wil wegtrappen. want dan komt hij toch in de handen van Ter 62 minuten gespeeld. 20 op voorsprong in Breda. En dan gaan we nog even terug naar de wedstrijden van gisteravond. Roda tegen Groningen eindigde in 2-1. Het was een vreemde wedstrijd, want Groningen speelde veel beter... het eerste uur. Kwam ook op een 1-0 voorsprong door Bakuna uit een penalty. En bij dat geval werd ook nog vormen van Roda uit het veld gestuurd... zodat Roda lange tijd met 10 man verder moest. Maar Roda kwam wel in de tweede helft op gelijke hoogte... De maakte die gelijk maken en Malky eh, zorgde zelfs voor de winst voor de Limburgers. 2-1 werden dus. Heerenveen tegen NEC eindigde in 2-2. Ook dat was een vreemde wedstrijd. Asaidi en Narsing 2-0 voor Heerenveen na rust allebei. En toen in de laatste vijf minuten Nuitink en Nijland eh, scoorden nog voor NEC. En dus werd het nog gelijk daar. Er was een directe rode kaart voor Elm van Heerenveen. En ook bij RKC Waalwijk tegen Heracles werden 2-2. En ook daar van een 2-0 stand pas in de slotfase 2-2. Want Everton en Plet zetten Heracles op een 2-0 voorsprong... nadat het 1-0 was bij rust. 1-2 werden door Braber uit een strafschop en 2-2 door Ten Voorde. Er was daar direct rood voor Van der Linden van Heracles. En bij VVV Venlo tegen FC Utrecht werd helemaal niet gescoord... gisteravond 0-0 dus, maar er was wel een rode kaart. Ook daar direct rood voor Molhoek, uh, hij is van FC Utrecht. Vrijdagavond was er dan nog Excelsior tegen Feyenoord... en dat eindigde in 0-2. Er zijn vier ploegen die gewonnen hebben dit weekend. Dat zijn Ajax, AZ, Feyenoord en Roda. En die gaan dus op kop. Daar kan Twente overigens dus nog bij komen. Voorlopig is Ajax de nummer 1, omdat Ajax het beste doelsaldo heeft. En er zijn ook dus vier ploegen... die verloren hebben. Dat zijn Groningen, PSV, Excelsior en De Graafschap. Die hebben dus allemaal nul punten. En daar kan natuurlijk Twente of NAC nog bij komen. Afhankelijk van het resultaat van die wedstrijd. Het is daar nog steeds 1-0 in het voordeel van Twente. Van Morrison met Brown-Eyed Girl. Er vinden tot nu toe in dit eerste competitieweekend 23 goals in de eerste speelronde. Dat is minst sinds 2005-2006. Maar ik kun jij nog wat aan doen, Bas Stigler. Ja, nog een minuut of 25. Voorlopig eentje op de tellerpas in Breda. Die werd gemaakt door Janko van 11 meter. Twente staat dus voor, maar Nak zet wat aan. Wordt wat agressiever en feller en mag een hoes gaan nemen nu. Staan er bij NAC trouwens twee klaar om in het elftal te komen. De vraag is gebeurt dat nu of gebeurt dat pas na de hoekschop. Scheidt zich de kijkt. Ik heb toch de indruk dat NAC eerst de hoekschop wil gaan nemen. Nee, toch maar wisselen? Ja, toch maar wisselen. De heren die erin komen zijn Santi Kolk. Die kennen we nog in Nederland omdat hij natuurlijk uh, meerdere clubs heeft gehad. En de tweede die erin komt en dat is een aardig verhaal is Alex Schalk. Die is vandaag jarig, 19 jaar oud geworden. En uh, die heeft in de voorbereiding zo goed gepresteerd. Die heeft namelijk 16 goals gemaakt. Het is een jongen die hier komt uit de eigen jeugd. Waar men toch wel het een en ander van verwacht. Hij heeft al een bijnaam verdiend ook. Der Bombe van Breda. Nou, dat weet je het wel. En die gaat nu in het elftal komen. En men hoopt dan maar dat hij deze wedstrijd nog een andere aanzien kan geven. Jozef Sout naar de kant. In ieder geval. En nog eentje die ik even gemist heb. Dat horen we dan straks. En hoor eens wat er gebeurt als Schalk in het elftal komt. 19 jaar. Eén keer eerder meegedaan vorig seizoen. En nu al een heldenontvangst. En wordt dat ook bewaarheid met de hoekschop. Van Dirk Bosker heeft de bal te pakken. Nadat hij behoorlijk onder druk werd gezet. Door bijvoorbeeld Schalk. Twente staat nog altijd op 1-0. Maar het is nog niet gedaan. In Breda. Na 69 minuten. En hoe het dan afloopt, hoort u na zes uur van Bas Tichler. Het einde van deze NOS Langs Alleen. Om tien uur is de volgende alweer. Dan zit Diode de Graaf achter de microfoon. Nog een prettige avond.